AZ-trainer Gertjan Verbeek is door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie duels geschorst, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Verbeek kreeg tijdens de met drie 1 verloren wedstrijd tegen Herakles aan de stok met de vierde official. Scheidsrechter Ruud Bossen stuurde Verbeek erop naar de tribune omdat hij iets onbehoorlijk zou hebben geroepen. Maar de trainer van de Alkmaarse ploeg zei na afloop van de wedstrijd dat de vierde official loog. Het weer vanavond en vannacht is het overal bewolkt... en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaakt het vanuit het noordwesten af en toe op. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met een fiel op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Daar staat tussen de knooppunten De Hocht en Bateldorp... vijf kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Bateldorp is de linkerijst ook afgesloten.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 Er wordt gevoetbald Roda JC tegen VVV Venlo. De eerste wedstrijd in de eredivisie van dit weekend. De Limburgse derby. Al vinden ze hier in Limburg dat het helemaal geen derby is. Want de een ligt diep in het zuiden en de andere uh, is... Uh... Geplaatst uh, hoog in het noorden van Limburg. En daar zit zoveel ruimte. En uh, zoveel uh, verschillende talen zitten ertussen. Dat ze het eigenlijk geen derby vinden. Maar wij vinden uh, natuurlijk desondanks toch de eerste minuten met 0-0. Keurig doorstaan. VVV, 16e. En op een na plaats. Maar als ze vanavond winnen, dan schuiven ze zomaar vier plaatsen op. Staan ze ineens 12e. En moeten die ploegen daarachter maar weer zien dat ze VVV gaan inhalen. Zo kort staat het dus allemaal bij elkaar onderin. En voor Rora geldt uh, in het midden van de ...op de tiende plaats eigenlijk hetzelfde als ze winnen. Staan ze ineens achtste en uh, zomaar weer op een plek die rechts geeft op uh, Europese play-offs... ...voor uh, uh, de Eredivisie aan het einde van dit seizoen. Maar Roda weet al weken niet meer te winnen, namelijk drie weken op rij verloren. En VVV heeft juist de andere route precies gevonden. Vier keer op rij gewonnen. Een evenaring van het clubrecord, dat is VVV niet vaak gegeven. In 1961 lukte dat namelijk voor het laatst vier keer op rij winnen. Zou het vandaag ook lukken bij het grote broertje uit Limburg. Want dat is Rode JC tocht. Dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn. Want VVV won nog nooit in Kerkrade van Rode JC. Het zou dit weekend zomaar kunnen gebeuren. Want de ploeg in vorm, dat zijn de gasten uit Venlo vanavond. Twee dingen. Tineke Netelibos, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, misschien uh, voor de luisteraar uh, beter bekend onder de naam Turbo Tineke. <laughs> of Tineke Tolpoort. Ja, dat is allemaal gebeurd, ja. U kunt er nog om lachen? Ik kon er toen ook om lachen. Ja hoor, ik vond het helemaal niet verkeerd. Ik vind het wel grappig dat mensen nicknames verzinnen... voor iets wat toch opvalt. Ja, want ik las ook nog ergens vandaag... dat u ook wel de Nederlandse Thatcher werd genoemd. Ja, maar nou gebeurt dat wel heel vaak met vrouwen... die een beetje doortastend zijn. Ik geloof dat Nelly Kroes daar ook last van heeft... En iedereen die, uh, die als vrouw functioneert in de politiek en doortastend is... die wordt al gauw een Thatcher genoemd, ja. ja. Ik heb vandaag uh, toevallig, of gisteren moet ik zeggen... de film The Iron Lady gezien over Thatcher, heeft u die ook gezien? Nee, die moet ik nog zien, maar gaan hem zeker zien. Ja, moet u zeker doen. Ja. Ik denk dat u dat heel interessant vindt. Nou, ik ga nog even zeggen voor de mensen die u misschien niet meer kennen... Uh, als Turbo Tineke of Tineke Tolpoort... dat u staatssecretaris van Onderwijs en minister van Verkeer was... in de paarse kabinetten uh, van kok 1 en 2. Dan praten we over de periode 1944. 2002 U stond aan de wieg van het passend onderwijs. Dat is het onderwijs waar het kabinet nu fors op wil bezuinigen. Waar deze week ook tegen werd uh, gedemonstreerd. En u bent ook een van de 75 topvrouwen die deze week met Maxima mocht ontbijten. Ja. In het kader van Internationale Vrouwendag gaan we het zo allemaal over hebben. Maar voordat we verder praten luisteren we eerst even naar een overzicht van momenten uit uw carrière. P van A-woord voert een netelenbos. De tempobeurs als fenomeen in de propeduizen staat ons niet aan. Uit alle delen van het land zijn duizenden boze kinderen, leraren en ouders... vandaag naar Den Haag gekomen. Mevrouw Netelebos, staatssecretaris van Onderwijs. Wat gaat u eraan doen? Tineke Netelebos, een wel heel eigenzinnig minister. Ja, ze heeft zonder meer een hele goede politieke intuïtie. Politiek is een hard vak. Hè? Als je daar niet tegen kunt, dan uh, moet je er ook niet aan beginnen. Waarnemend burgemeester Netelebos van de gemeente Haarlemmermeer... waar Schiphol onder valt. Oud-minister Tineke Netelebos... Zij is tegenwoordig bestuursvoorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reederijen. Ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. <tied> ja, U moet ook lachen om dat laatste. Wij dachten het lijkt wel de koningin. Nou, die doet dat ook wel eens. Ja. Dat mogen alleen vrouwen doen: hè? schipdopen. Dus dat is heel bijzonder. Ja, en is er al een schip wat nu uh, naar u vernoemd is inmiddels? Uh, nee, niet naar mij vernoemd is dat niet. Maar ik heb wel een. Uh, op mijn kamer staat een uh, print. En die heb ik ooit gekregen in de tijd dat ik minister was. En daar hebben ze in dat schip als, als, als naam Tieneke staan, MS Tieneke. Maar dat was fake, maar leuk vond ik het wel, ja. ja, ja. Want u doet dat allemaal als voorzitter... van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ik heb hier een lijst wat u verder allemaal nog doet. Want ja. het is niet zo dat u uh, nu 68 bent... met uh, achter de geraniums nou, Nee, dacht het niet, nee. nee. Nee, dacht het niet, want... Nou, dat, dat, dat zou helemaal niet mijn stijl zijn. Ik werk heel graag. Ik ben eigenlijk type workaholic. En um, het is belangrijk wanneer je het leuk vindt... en wanneer je daar nog toe in staat bent, hè, want dat moet natuurlijk wel kunnen... om dan wel actief te blijven. Ik denk dat dat voor de gezondheid van mensen ook eigenlijk de beste manier van doen is. Els Borst was hier laatst ook minister geweest, uh, ja. D66, in hetzelfde kabinet. Ja, trouwens. zeker. Ja, ja, ja. Die zei precies hetzelfde. Die zei van, ja, dat is de enige manier om mij fris te houden en wakker te ja, houden. Ja, zo gaat en... het, ja. dat, ja. Dat vind ik ook. Kijk, uh, wanneer je moet presteren, want dat doe je dan nog steeds... dan blijf je natuurlijk wel scherp. En uh, ik denk dat veel mensen zich verkijken op, op het, het pensioen. Ik, ik hoor in de Scheepvaart ook vaak dat, dat mensen dan twee maanden thuis zitten... en denken, ja, maar, maar is, is dit het dan nu? En die gaan dan weer allerlei activiteiten ondernemen... zoals scholen bezoeken bijvoorbeeld... om te vertellen aan kinderen hoe leuk het is om te varen. En dat doen ze ook omdat ze zeggen, ja, ik moet toch wat doen. Ja, en dus het is prima dat we allemaal wat langer door moeten werken, vindt u? Nou, ja, ik, ik, ik vind dat wel, maar, maar daar komt natuurlijk wel het een en ander bij kijken. In de eerste plaats zie je toch dat oudere werknemers heel vaak uh, toch ontslagen worden... en dan heel moeilijk aan de bak komen. Dus dan moet nog wel het een en ander veranderen. Ja. Wil dat kunnen functioneren? Maar op zichzelf denk ik wel dat het uh, uiteindelijk niet verkeerd is, Ja. Als ik dan die lijst kijk, ik ga het niet allemaal opnoemen... maar het zijn allemaal wat, wat, wat, wat kleinere functies, zou je kunnen zeggen. Ik dacht wel, van, ik had bij u misschien nog een wat uh, glorieuzere eindfunctie... van uw carrière bedacht. Nou, wat ik doe vind ik ontzettend leuk. En um, kijk, toen ik uit Den Haag verdween, dat was in 2003... ik heb nog één jaar nadat ik minister af was in de Tweede Kamer gezeten... en dat, dat beviel mij eigenlijk toch niet meer zo... Uh, ik dacht, die film heb ik toch al wel behoorlijk vaak voorbij zien komen. Ik heb daar toch 17 jaar rondgelopen in Den Haag. En toen ben ik een aantal jaren waarnemend burgemeester geweest... in verschillende plaatsen. Dat vond ik zelf een ontzettend leuk vak, uh, burgemeester. D dat had ik niet gedacht... Maar ik was toen al uh, uh, op een leeftijd... Ja, gemeenteraden willen toch dat iemand zes jaar uh, burgemeester is... en in die tijd was het ook nog zo dat je 65 dan moest stoppen. Nu is het 70 voor burgemeesters... Uh, maar ik dacht, nou, als ik wat jonger was geweest... dan had ik dat misschien nog wel gewild. Ja, maar goed, ik denk dan ook, u noemde haar al even... Annelie Kroes, die heeft natuurlijk een fantastische laatste baan. Absoluut, maar daar is er ook maar één van, hè? <laughs> ja. Had u best gewild, denk nou, ik, Nou, dat soort ding, tuurlijk. Ja, ja. Daar dat, vind dat ik geen doekjes om. Maar, maar ja, zij, zij, zij zit daar en ze doet dat heel erg goed. En uh, zij heeft haar tweede termijn gekregen. En dat zijn ook wel functies die altijd politiek ingevuld worden. Dus het hangt heel erg van de regering af welke kleur... Een kans ja. krijgt. Ja. Maar u wordt nog wel uitgenodigd... Uh, bij dat uh, Prinses Maxima ontbijt. Zal ik het maar even noemen. Ja. Met 75 andere vrouwen die aan de top staan. Allemaal rolmodellen. Ja. En ik dacht, nou, dat is u toch wel op het lijf geschreven. Hè? Dat even rolmodel zijn voor de jongere garde. Of niet? Nou... Ik vind het belangrijk dat je je daarvan bewust bent. Toen ik bijvoorbeeld staatssecretaris was, bezocht ik veel scholen. Ook middelbare scholen. En dan waren het vooral vaak meisjes die zeiden... mevrouw, mag ik u iets vragen? Als je nou staatssecretaris wil worden, wat moet je dan doen? Ja, vroegen ze dat echt. Ja, dat vroegen ze echt. En opvallend vaak allochtone meisjes. Want, want het valt mij op dat die vaak heel erg op de politiek georiënteerd zijn. Uh, kinderen die nog iets te winnen hebben, te vechten voor hun positie. En dan, dan ik vertellen hoe dat werkt. En, en ik zei altijd, je moet niet meteen roepen dat je staatssecretaris wil worden, want dan lukt het niet. Ja. Nee, maar, maar wat, wat, wat zou u jongeren die nu uh, luisteren naar Max, wat zou, de, <laughs> waar, wat zou u ze willen adviseren dan? Wanneer, wanneer uh, lukt het? Nou, in de eerste plaats moet je als jongere heel goed nadenken over, over wat je wilt worden later. Hè. Mij valt op dat de jeugd van u dat heel moeilijk vindt heel lang nog twijfelt wat voor studie, welke richting... Vind, vinden jongeren heel moeilijk. Uh, en dan vervolgens uh, is het altijd zo dat je ervoor moet gaan. Hè, dus als je, als je denkt, ik wil de politiek in, hè, zoals in mijn geval... Uh, ja, dat, dat, is, dat is toch gestaag doorwerken. En, en, en, en je focus houden op, op wat je doel is. Ja, en voor jonge vrouwen dan? Om het maar even weer specifiek op de vrouwen te richten. Ja, voor jonge vrouwen. Kijk, ik, ik denk jonge vrouwen van nu... Um, Jongeren van u hebben een ontzettend druk leven. Ik denk drukker dan wij, want ze, ze, uh, ze kiezen minder. De, dus bijvoorbeeld, je sociale leven heeft echt te lijden... onder keuzes die je maakt om bijvoorbeeld in de politiek actief mm. te willen zijn... of naar de top te willen. Uh, dan is dat sociale... Hoe was dat bij u dan? Ja, je moet er echt dingen voor laten. Dus je, je verwaarloos je vrienden, je familie. En, en dat zeg je ook eerlijk: ik, zeg, ik kan er ook niet helemaal wat aan doen. Ik kan nooit iets plannen, want dan denk ik dat ik dinsdag kan en dan gebeurt er weer iets. Wat kon u dan niet doen soms waarvan u dacht: van, God, dat had ik toch eigenlijk wel bij willen zijn? Nou, soms naar verjaardagen, naar, naar, naar, naar feesten. De politiek laat zich moeilijk plannen. Ja. Ik, ik ga heel graag naar de opera en ik heb nu een abonnement al jaren op de opera... maar daar ben ik pas mee begonnen nadat ik minister af was. Want je wist altijd, hè, dan heb je vaste avond en negen van de keer gaat dat fout. Ja, de, maar u zegt eigenlijk wel van, als je dat dan wil... Hè, als zo'n klein allochtoomeisje zegt, ik wil staatssecretaris worden... dan moet ze zich wel realiseren dat ze moet kiezen vandaag de dag. En dat je dan dus gewoon af en toe moet denken... ik ben niet bij die verjaardag en ik ga niet naar die vriendin... en ik ga ook niet naar mijn kleinkind. Nou, ik denk dat het begint met het feit van... ga, ga eerst maar eens politiek actief worden. Bijvoorbeeld in een jongerenorganisatie... Of, of op afdelingsniveau in je gemeente. Om te kijken of het echt iets voor je is. Hè. Ja. En... Uh, en ik ben zelf van mening dat het heel goed is... wanneer mensen op verschillende niveaus politiek actief zijn. Omdat je dan het vak leert. Je ziet nu heel vaak mensen die komen zo uit de collegebanken... en gaan de Tweede Kamer in. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n goede ontwikkeling. Omdat uh, ja, enige ervaring opdoen met het maken van keuzes... en het, he het stellen van doelen. Hè, van mm -hmm. Wat wil ik eigenlijk met de samenleving? Dat moet je echt leren. Ja. Ik weet nog, toen ik zelf in de gemeenteraad kwam... in Haarlemmermeer was dat, um, in de jaren tachtig... En, en ik was al heel lang politiek actief, maar ik vond het toch heel moeilijk. Dacht ik dacht, wat is er nou toch eigenlijk sociaal-democratisch... aan, aan, aan kinderspeelplaatsen van stoeptegels, hè? Dat, dat is toch heel moeilijk. En, en dat, dat kan je allemaal leren. Ja. Nou, U bent in ieder geval wel naar die top doorgestoten. Daarom was u ook gisteren op Internationale Vrouwendag... uitgenodigd bij Prinses Maxima. Wij hebben gebeld vandaag met twee goede bekenden van u... en gevraagd wat dat nou eigenlijk voor u inhield... Dat topvrouw zijn. Um, dan heb ik het over Anneke Dok van Welen. Ah, Anneke. Ja, was leuk. Ja, staatssecretaris Economische Zaken. Uh, tegelijk met u. En ook Jacques Wallage. Hij was toen fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja, kritiek. Dat was uh, niet alleen uh, iets wat Tieneke over zich heen kreeg. Dat gold eigenlijk voor bijna alle vrouwen in dat uh, kabinet. Maar uiteraard ook uh, de mannen. Maar ja, uh, we vielen natuurlijk wel op. En... Uh, dat gold zeker voor Tineke, die uh, nou, gewend was dingen te zeggen zoals ze waren zonder uh, veel omhaal van uh, onnodige woorden. Interessant is dat als um, mannen stevige bestuurders zijn dan, dan roepen mensen van nou, die weet van handen En als uh, vrouwen stevige bestuurders zijn dan roepen ze meteen wel een high bye. Uh, ik, ik heb dat altijd unfair gevonden. Ja, een ver, zegt wel lager. Vond u dat eigenlijk zelf ook? Want u had dat imago, hè? Turbo-Tineken ja. en uh, u was uh, nou ja, de Tetcher. We noemden het net allemaal ja. al. Ja, uh, ik heb er eigenlijk nooit zoveel van aangetrokken. Maar, maar het, het was natuurlijk wel een feit. En ik, ik vond wel dat mannen en vrouwen verschillend beoordeeld werden. En ik vind dat overigens nog steeds. Ja, want. Nou, als je, als je, als je ziet... Um, nou, kijk naar Marja van Bijsterveld. Die sprak ik toevallig gisteren. En ik vind wat de FNV naar haar geroepen heeft schandalig. Echt meer dan schandalig. Dat heb ik haar ook gezegd. En, en... Kunnen we het trouwens even laten horen, hoor. Want daar ja? hebben we een fragment van. Uh, laten we dat nog maar eens eventjes uh, langs horen komen. Dan weten we gelijk waar we het over hebben. Ik schaam me voor deze minister. Noem mij een hoogontwikkeld land... waar een geheel ongeletterde minister van Onderwijs is. Ik ken het niet. Wat zij belaat en kakelt. Deze mevrouw is een carriëriste die elke ochtend wakker wordt... en als ze tandenpoetst tegen de spiegel zegt... ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. kan niet schelen waarvan. Maar als je tegelijk denkt dat je het dan kunt doen... met het budget van uh, zeven jaar geleden... volgens mij uh, heb je dan gewoon een gaatje in je kop. Hoor. Ja, Tineke neto bos dat gaat dus over iemand die nou is ja. gekomen. Uh, Marja van Bijsterveld. U heeft haar gisteren gesproken, zegt u. Wat, wat zei ze hierover? Nou ja, dat, dat, dat vindt zij natuurlijk ook vreselijk. Maar, maar um, ik vind dat dat is karaktermoord. En toen ik minister was, toen was ik met die tolpoorten bezig. En de Telegraaf en de, en de AWB wilden daar niet aan. En, um, en wat ze toen deden is mij iedere keer neerzetten als een handwerkjuffrouw. Nou, ben ik dat niet. En, en dat gruwelt er nu nog van. Hè? Nou, nou, als ik omdat... je gezicht zie. Ja, omdat... ja, ik hou helemaal niet van handwerken. <laughs> nee, en... maar ook hoe je werd neergezet ja, inderdaad. Nou, en dat... Maar dat is een vorm van karaktermoord. Maar is het ook niet een vorm van seksisme? Absoluut. Absoluut. Want, want uh, kijk, uh, ook mensen als Donner. En, en hille en wie dan ook, die maken ook fouten... of die doen ook dingen waar, waar mensen niet vrolijk over worden. Maar het gaat nooit zo direct op de persoon. Nou, en dat is dus echt het verschil als je topvrouw bent of topman? In de politiek, in ieder geval. In het bedrijfsleven niet, dat geloof ik niet. nee En waarom is dat dan anders in het bedrijfsleven? Omdat uh, de hiërarchische verhoudingen anders zijn. Je hebt natuurlijk niet te maken met, uh, met, met, met, met al die media-aandacht... met een parlement, uh, uh, ja, met die complexiteiten van de politiek. Dat, dat is toch heel wat ingewikkelder. Ja, maar er zijn ook heel weinig vrouwen, zou je kunnen zeggen... in het bedrijfsleven aan de top. Dat is toch ook nog steeds een mannenbolwerk. Dus dat ja. is ongeveer hetzelfde. Nou, maar dat wordt, wordt daar wel beter. Daar hadden we dan bij dat ontbijt gisteren over. Ja. Het is nu ongeveer 17 topvrouwen in het Nederlands bedrijfsleven. Dat kan natuurlijk nog veel beter, maar gaat wel de goede kant uit. Ja, want het was voor u, dat werd net ook al ergens gezegd... u bent een doorzetter, eh, of dat heb ik vandaag gelezen... en, en zo stond u ook bekend. Eh, want toen u klein was, was het in het gezin bij u thuis... niet zo vanzelfsprekend dat u als vrouw zou gaan studeren? Hè? Nee, nee, dat was toch... Uh, kijk, ik kom, ik kom uit... Uh, ik ben een oorlogskind, hè? Ja. En um, en de jaren vijftig ben ik eigenlijk opgegroeid... en dat was toch een hele arme periode. En... Ik kom uit de Zaanstreek, dat, dat is ook echt een volkse streek, was dat toen zeker nog. En dan was het beeld toch, jongens, uh, uh, daarvoor moet je zorgen dat ze gaan studeren. Dus mijn broertje werd geacht dat ook te doen. En de meisjes, mijn zus en ik, uh, daar, ja, die gingen toch trouwen, dus dat, dat was allemaal niet zo nodig. En dat was wel de basishouding. En daar heb ik zelf als kind en als puber vooral me enorm tegen geweerd. En, en waar ik... kwam dat vandaan dan? Want je kunt dat dan zien. Maar wat, wat gebeurt er dan in Tieneke Netelenbos als jong kind dat u dacht, en dat pik ik gewoon niet? Ik wilde, ik wilde als, als, als lagere schoolkind, eigenlijk vanaf mijn zevende wilde ik heel graag voor de klas. Ik, ik, dat vond ik geweldig, uh, in het onderwijs werken. Ja, dan moet je toch studeren. Uh, en uh, en uh, dat wilde ik dus graag doen. En, en als dan het beeld is, nou dat hoeft niet. Uh, want ik heb wel uh, eerst uh, gewerkt op een kantoor een jaar. En uiteindelijk gezegd, nou maar dit ga ik echt niet doen. Dus toen ben ik weer uh, gaan studeren. En hoe heeft u dat tegen uw ouders gezegd dan? Nou, dat, uh, ik, ik heb gewoon uitgerekend. Uh, in die tijd was het zo dat, dat je kreeg als... als, als, als ik moest dan naar Amsterdam en ik wilde ook op kamers. En um, je kreeg dan drie keer kinderbijslag. Ja. Als je uh, uit huis ging wonen. En ik had uitgerekend dat die drie keer kinderen zich... als ik een beetje een goedkoop kamertje kon vinden, dat het eigenlijk wel uitkwam. En, en, en dat dat gewoon verder geen punt hoefde te zijn. En zo is het ook gegaan. Ja, en toen was, was uw familie overstag. Ja, toen hebben ze gedacht, laten we het toch maar doen. Want ik had ook wel gezegd: ja, als jullie mij dit niet laten doen, ga ik het toch doen. Ja, en, en dat conflict dat zijn ze gelukkig niet aangegaan. Nee. En laten eens ze heel trots op me geworden. <lacht> Want zo is dat dan ook weer. Ja. Goed, we gaan even naar Frank Wilaard. Even naar die voetbalwedstrijd Rode JC VVV Venlo. 20 minuten onderweg. Het is nog 0-0, maar het is een klein wondertje. Want uh, Roda begon weliswaar furieus, maar echt grote kansen krijgen deed het niet. De eerste grote kans was dan ook voor VVV. En tot nu toe is het ook de enige uh, club die kans heeft gekregen. De eerste mogelijkheid voor een voor na acht minuten. Alleen uh, kreeg hij de bal er toen niet in. Uh, acht minuten later, na iets meer dan een kwartier, een goede voorzet van Wildschut. Die al week aan de linkerkant uitstekend in vorm is bij de ploeg uit uh, Venlo. Hij gaf de bal voor. Het was een hele lastige voorzet voor een voor, Maar die... Uh, Maalde daar niet om. Die haalde de bal om achterover zichzelf heen. En raakte daarbij ook nog de paal. Schoot dus bijna raak. Maar ja, bijna telt ook niet. En onmiddellijk daarna nog een hele grote kans. Eigenlijk was hij in drie fout. nu de aangever. En wel voor en vervolgens uh, Wildschut die de bal niet uh, tussen de palen kreeg. En ook Berghuis die uh, de rebound probeerde binnen te schieten. Die schoot de bal hoog over. En dus VVV de ploeg in vorm die de beste kansen krijgt. Eigenlijk tot nu toe de enige ploeg is die de kansen krijgt in deze wedstrijd tegen Rodi JC. En de Terwijl Roda toch echt de thuisploeg is. Maar zij moeten echt nog in, uh, zichzelf nog in deze wedstrijd knokken. Omdat zij dus de ploeg zijn die niet in vorm is. En duidelijk nog zoekende zijn naar het uh, vertrouwen om voluit naar voren te durven voetballen. Tot nu toe is dat nog niet echt het geval. VVV veel gevaarlijker, maar nog zonder goals. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. En vandaag met uh, Tineke Netelebos. Zij was staatssecretaris van Onderwijs en minister van Verkeer... in de paarse kabinetten Kok 1 en 2. heeft nu allerlei functies. Onder meer voorzitter van de Nederlandse Reders, de scheepvaart. Um, en we gaan voordat we verder praten, mevrouw Netelebos... nog even terug naar die twee uh, oud-collega's van u. Anneke Dok van Welen uh, en Jacques Wallagen. Want we vroegen aan hen, wat is nou typisch Tineke? Een hele sterke wil en een doelgerichte uh, aanpak om uh, dat doel ook inderdaad uh, te behalen. Ik vond dat ze niet alleen inhoudelijk heel veel uh, wist, maar ze had ook een heel goed inzicht hoe je dat in, in de praktijk moet brengen. Ja, de sfeer was eigenlijk in het hele kabinet bijzonder goed. Het uitte zich vooral ook in het uh, wekelijkse uh, gymuur op vrijdagochtend. Daar hebben de vrouwen het uh, initiatief toe genomen. Later volgden de mannen. En wij gingen eigenlijk elke week naar een ander departement. Dat het best maar niet in de gaten zou krijgen waar wij aan het gimmen waren. En uh, ja daar deed Tineke altijd uh, van harte aan mee. Dat is een heel sportief type bergbeklimmen doet ze geloof ik nog steeds en uh, ze was altijd aanwezig bij het sportuurtje. Met name het spelgedeelte dan uh, deed ze echt heel fanatiek mee. <lacht> ja, dat dat bergbeklimmen daar moet je natuurlijk ook een enorm sterke wil voor hebben, hè, dacht ik, want u klom of klimt echt die enorme berg op. Ja, nou ik dat dat hele extreme klimmen met touwen en ijzers dat dat heb ik de laatste jaren niet meer gedaan. Wat ik nog wel Doe is bergwandelen en skiën en, en trekken over de Fjell in Noorwegen met een tentje op de rug. Dat soort dingen doe ik nog wel en dat vind ik geweldig. Ja, en dat, dat is toch ook, uh, uh, ik vond het altijd vergelijkbaar met, met, met jezelf een doel stellen. En het is niet altijd leuk, want ook zo'n berg op gaan, is soms behoorlijk gevaarlijk. En afzien ook. Maar als je dan op die top staat, dat is werkelijk geweldig. Ja, Dat is een beetje een metafoor voor uw werkwijze, denk ik. Hè, in het ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik, uh, en dat hoort bij mijn karakter. Ja, er ja. zijn ook wel mensen die zeiden... ja, daardoor werd ze ook soms wel eens een beetje blind. Want het had een doel... en dan kon je. ik geloof dat ik ergens las dat het Wim van der Kamp van het CDA dat zei... Uh, om twaalf uur had Tineke Netolebos een mening. Dan waren we de hele middag aan het debatteren. En om zes uur had ze nog precies dezelfde mening. Ja, maar... God, voor Wim van der Kamp over net zo goed hoor. <laughs> nou ja, ik vind wel um, natuurlijk, uiteindelijk, uh, alle wetgeving of alle plannenmakerij, dat dat wordt een compromis. Maar in Nederland moet je, vind ik, wel oppassen dat het niet allemaal uh, net niks wordt en mm. dat het verwaterd. Dus, dus je verdedigt natuurlijk wel wat je, wat, wat je voorstelt en bovendien. Het beeld is wel eens dat op zo'n departement zo'n minister of staatssecretaris iets gaat verzinnen... en dan moet Nederland maar accepteren. Maar zo werkt het natuurlijk niet. He, met dat onderwijs bijvoorbeeld samen had je experimenteerscholen... en je overlegde met, met, met heel Nederland over die dingen. Maar er was wel eens een ander beeld over u, dat u altijd maar uw zin wilde doordrammen. Ja, omdat ik wel natuurlijk de boel verdeelde, maar uiteindelijk kreeg ik altijd... want, want al die wetgeving, dus er is heel veel wetgeving geweest, vaak unaniem. In ieder geval altijd meerderheden erachter. En ja, dat, dat, dat is het vak... Ja, maar goed, daar verschillen de meningen natuurlijk ook achteraf over. Er is ook een eh, enquêtecommissie geweest over eh, de onderwijshervormingen. Daar kreeg u ook nogal wat voor u kiezen. Hè? Eigenlijk dezelfde soort kritiek. Nou, daar ben ik... Uh, uh, dat vond ik een heel rare conclusie die getrokken werden zo van twintig jaar. Dus niet alleen mijn periode, hè, maar eigenlijk twintig jaar onderwijsbeleid... was een ernstige verwaarlozing van het onderwijs. Nou, mij valt één ding op... Je Kijk, natuurlijk, iedere tijd vraagt weer nieuwe oplossingen. Maar, maar de, de, de strategie die toen werd uitgezet, was erg nodig. En daar was toen een enorme meerderheid voor. Ook de vakbeweging steunde dat voluit. En, uh, en, dan, en dan kun je niet zeggen, die lui zaten maar een beetje het onderwijs te verwaarlozen. En nu ontbreekt, vind ik, behoorlijk visie... Het enige wat ze roepen, het moet allemaal kleinschalig. Waar ze dan vervolgens geen geld voor nodig hebben. Of over hebben. Uh, maar, maar voor de rest hoor je eigenlijk niks. En maar dat... die bezuinigingen dan deze week, waar die demonstraties ja. tegen waren. Tegen dat passende onderwijs. Dat was eigenlijk weer samen naar school. Heette toen heette dat, toen. dat zo, ja. Ja, he, ja. Dat eigenlijk kinderen waar een vlekje aan was. Dat je die toch eigenlijk gewoon in het reguliere onderwijs ja. uh, moest uh, plaatsen. Dat kwam van nu. Dat nou, werd... en, en ook van de Chakwalla. Ja, voor natuurlijk. Dat. Wat ja. vindt u ervan dat daar nu op bezuinigd moet worden? En dat iedereen er tegen te hopen? Loopt. Nou, wat mij in de eerste plaats opvalt... het kan toch niet waar zijn dat 10% van de Nederlandse kinderen... dat daar iets mee is. Dat is totaal uit de hand gelopen. En dat is helaas vaak zo. Dan is er een systeem waarbij je kinderen waar echt iets mee is wilt helpen. met zo'n rugzakje mm. met geld. Ja, dat was het idee. En dan kunnen, kan, kunnen er extra handen in de klas, extra steun voor de leraar. En dan, dan kan dat werken, want anders gaat dat natuurlijk niet. En dan vervolgens wo wordt er maar doorgeïndiceerd. en dan ieder kind dat een beetje druk is, daar is iets mee. Nou, dat kan ook niet waar zijn. Nee, en wat vindt u dan van wat de leraren nu zeggen. als het kabinet dat eigenlijk een beetje wil keren, dat tijd? Ik, ik vind het goed dat ze het keren. De vraag uh, uh, of, of die grote bezuinigingsbedragen in één keer kunnen... daar kun je je twijfels over hebben. Maar, maar dat men probeert om, om, om 10% van de Nederlandse kinderen... Ik, gisteren op dat ontbijt zat ik met, met een heel aantal topvrouwen aan de tafel... en ik zei daar, ik was ook een erg drukke leerling... Uh, ik ADHD. Zei, lijkt ik, mij. ik zei, ik was vast in die tijd als, als dat bestaande. En die vrouwen, dat was een tafel met tien vrouwen, die zeiden wij allemaal. En daarom zijn we zover gekomen. Ja, dat wordt vaak gezegd ja. over ADHD'ers. Uh, dat zijn natuurlijk toch dominant. Maar dan had u aan de Ritalin gezeten misschien. Nou, dat moet je toch niet aan denken, zeg. Dan was mijn hele karakter was misvormd. <lacht> dus dat, dat, er is dus wel iets fout aan het gaan. En ik denk dat het voor, voor levenslang. Want als jij als kind al het stempel krijgt, jij bent toch niet an, zoals de anderen. Hmm. Ik denk dat je daar je hele leven last van hebt. Dus er moet iets veranderen, dat kan niet anders. Ja. Nog even tot slot, want het half uur zit er alweer bijna op. is ja, waar? Ja. Ja, partij van de Arbeid, hè, kunnen we niet omheen, dat is uw partij. Ja. U zat daar in de gloriejaren, hè, kok aan de macht. 54 zetels hebben wij nog meegemaakt in de Tweede Kamer. Ja, dat lijkt heel lang geleden ja, ja. als je daar nu naar kijkt. Ja. 54 zetels. Goed, het ging heel goed. Maar als je, nu zijn we heel wat jaren verder... Post-Pim uh, post Fortuin tijdperk, PVV tijdperk, SP groot. Wat is er misgegaan met uw partij? Um, uh, kijk, het is uh, heel moeilijk om. Uh om te accepteren uh, uh, als kiezer dat sommige dingen niet kunnen. En zo'n zo SP, ik vind dat uh, het standpunt van de SP veel te makkelijk. Ja, nu maar we, wat is er misgaan met uw partij? Nou, misschien hebben wij niet goed uitgelegd uh, uh, waarom we doen wat we doen. Maar is het ook niet maar, zo, maar, want die, dat was de kritiek vaak... Ja. In die tijd, en dan hebben ze het ook vaak over paars... en ook de tijd dat u aan de macht was... dat was de periode dat de Partij van de Arbeid zich ontpopte... als een ja, wat meer regentenpartij me, me, uh, werd ook wel gezegd... waar niet goed meer werd geluisterd naar de mensen op de straat... waar de Partij van de Arbeid vooral bestuurders waren... die niet meer in de schilderswijk kwamen. En daar is het misgegaan. Nou, mis dat, dat, dat, dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat, die sociaal-liberale koers... Uh, ik denk dat, dat veel van ons kiezers die niet willen. Maar ik, ik ben zelf van mening dat dat toch een verstandiger koers is... dan... Uh, dan een linksistisch beleid van alles moet kunnen. En, en daar, daar gaat het ook om. Maar dat is wel een hele moeilijke strategie. En daarnaast in de huidige politiek... hoe, hoe meer tot de verbeelding sprekend je leider is... hoe beter je het doet. Het is heel erg, ook aan de persoon hangt het. He, dus in de tijd van Wim Kok ging het toch behoorlijk goed Wouter Bos. Nou, we moeten nu afwachten wie nu de kar ja. gaat trekken. Hè? Ja, en u met al uw politieke ervaring U weet natuurlijk onmiddellijk met uw politieke intuïtie... wie dat het beste kan doen. Ik heb ook gestemd, ja. Ik heb op uh, Ronald Plaster gestemd. Omdat ik hem toch het meest uh, mature vind in de zin van verstandig. Ja, want dat, anderen nou, zijn nog te jong. Nou, wat dus ik bijvoorbeeld deed naar de burgemeester van Utrecht Naar Aleid Wolfson, dat vind ik dan weer zo'n ernstige Dat Ik denk, je moet nog even wat meer volwassen worden. Ja, dus u kiest gewoon voor de oudste. Voor de meest ervaren. Maar dat klinkt beter hoor. Ja. We zijn toch bij Max? Ik bedoel, wat is oud <laughs> nou voor een begrip? Mag ik het voor mij allemaal zeggen. Goed, we zijn aan het eind van dit gesprek. Mag ik u danken voor uw komst? Dankjewel. Tineke Nederlebos en Zij was de staatssecretaris van Onderwijs en minister van Verkeer... in de Paarse kabinetten, Kok 1 en 2. En dan praten we over 1994 tot 2002. De tijd dat de Partij van de Arbeid 54 zetels had. Laten we het nog maar een keer zeggen. Goed, zometeen op deze zender BNN Today, de vrijdag editie... Erik Corton zit daar. Jazeker. En Luc Inkink, waar is die? Ja, die zit er ook. Maak oh, je geen zorgen. Dat. Nee, nee, nee, die kunnen we echt niet. We kunnen niet zonder Luc. Wat gaan jullie doen? <laughs> ja, wat gaan we doen? We gaan praten. Ik heb twee hele mooie gasten hier tegenover me zitten. We gaan de week, zoals gewoonlijk, op de vrijdagavond de week afsluiten. Een dikke punt erachter zetten. Nou, wat zal er dan langskomen? Uh, waarschijnlijk wel de viral film over Joseph Kony zal langskomen. Iets over de PvdA. Want ik hoorde net dat uh, mevrouw Netelbos het een uitgeleider van Diederik Samson vindt. Gaan we aan mijn gasten vragen wat zij ervan vinden. Maar eerst het nieuws gelezen door Jeroen Tjepkemaak.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 En AZ-trainer Gertjan Verbeek is door de tuchtcommissie van de KNVB... voor drie duels geschorst, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk. Verbeek werd in de wedstrijd tegen Herakles naar de tribune gestuurd... omdat hij iets onbehoorlijks tegen de vierde officials zou hebben geroepen. De trainer gaat tegen de straf in beroep. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Vrijdag 9 maart en 31 minuten en 46 seconden over half negen. Het weekend is begonnen. Wat zeg ik nou? In een week maak je heel wat mee. We bespreken het BN today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties? Inderdaad, een punt achter de week om 32 minuten en 25 seconden over 8. Niet over half 9, kortom. Goedenavond. Iedere vrijdagavond sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. Dat doen we met bijzondere gasten, mooie onderwerpen en natuurlijk met hele goede muziek. We hebben het onder andere over de situatie in Syrië. We hebben het over Super Tuesday, want dat was ook afgelopen dinsdag. En de billen van Holland's Next Topmodel, Ananda hoe die eruit zien. Misschien dat we die straks nog wel even online zetten. Radio 1-collega uh, Jurgen van der Bergen is hier. Hij heeft een platenkoffer vol muziek meegenomen voor deze uitzending. Tenminste, dat hoop ik. Jurgen, nou, hij... Ja, ja, dat wil we zeker bij me, hoor. Gaan we horen. Uh, een Klein tipje slaan. Nou, ik begin met Paul Weller. Die komt met die nieuws. Oh, mooi. Dan moeten we eigenlijk allemaal een biertje openmaken. Want dat lust hij ook heel erg ja. graag. En natuurlijk, je hoorde net al. Grote on, onrust of die er wel zo zijn of niet. Maar hij is er altijd. Nooit ziek. Ja, echt altijd. En scherp als een Razorblade. Luke <laughs> King. Ja, het, wat mij opviel deze week. Vond ik mooi. De burgemeester uit Huls. Die had namelijk een tweet geplaatst. Over de overvallen in zijn dorp. Op een Chinese restaurant. En voor de lol. Had hij in die tweet de R vervangen. Voor een L. Dat klonk zo. Al die overvallen op Chinese restaurants in Zeeland. Hoop dat die lalen overvallen, snel in zijn klaar geglepen wordt. Niet sambal blij. Ja, en daarna was die man ineens heel erg verbaasd... dat er allemaal mensen over vielen, want dat mag. Ja, iedereen heeft het altijd over de grote Chinese lijsttafel en zo. Ik ken niemand die dat doet. Maar goed, hij uh, is, heeft nu een beetje bij, uh, bij zin gekomen. We hebben er van de week al hartelijk om gelachen, precies. Hè, hè? Ja, precies. Drop rur, is het. <laughs> ja, en Joris is er natuurlijk ook, die deels, ook deze week een geluksdubbeltje uit. En het geluksdubbeltje geef ik deze week aan een lerares op een basisschool bij de kleuters en die heeft deze week gestaakt. En ik vind echt dat zij dat verdient. Samen met al die andere leraren. Kom ik ook op de radio? Ja, zeg maar wat. Ik wil op de radio komen. Nou, dat is bij deze geluk. <laughs> op de radio komen. Zometeen hoor je wie de twee mooie gasten zijn van vanavond. Maar eerst de sport met Benno Reema. Ja. ja, ik had nieuws over gert -Jan van Beek. Oh. Maar dat hoor ik net. Dat, al. Dus dat hoeven dat we niet ik met de ik Nee, Nee, dat had Jeroen Chepkema ook al. Ja, maar maar liefde, want ja. ik zag van de van... Hij was, hij was woedend hè, op die, was die vierde official. Enorm. En Chepkema zei net ook uh, terecht dat hij iets tegen de vierde official gezegd zou hebben. Weet jij het Chep. wat hij heeft gezegd? Ik kan het niet lip lezen. Nee, <laughs> nee, nee, okay, nee, nee. Maar nee, dat is niet uitgelegd. Ik denk niet dat het aardig nee. is geweest. Nee. Nee. Ondanks het feit wat hij allemaal zegt. Nee, het zal niet aardig zijn geweest. Maar ja, goed, dat hebben we net allemaal gehoord van Jeroen. Dus we gaan gewoon verder met de sport van dit moment. Want er wordt gevoetbald in de Eredivisie aan Limburgse Derby. Ja, dan hebben we het over Rode JC tegen VVV, Venlo en VVV, jongens. Daar gaat dat heel erg goed mee. Frank Wielaert die, die gaat bekijken, Frank. Want uh, ze reigen overwinning aan overwinning. Ja, vier op rij inmiddels. Een clubrecord. En vandaag zou dan overwinning nummer vijf moeten zijn. Waar het niet dat uh, Rode JC de tegenstander is. En in Kerkrade won VVV nog nooit een wedstrijd. En dat zou dan vandaag voor het eerst moeten zijn om uh, weer een uh, nieuw record te kunnen neerzetten. Waar ze dan weer jaren achteraan kunnen jagen om dat weer te kunnen verbeteren. En de VVV leek in het eerste half uur. Want we hebben inmiddels 35 minuten uh, gespeeld. Goed onderweg. Drie hele grote kansen gehad. Een voor. de eerste keer. Ge, uh, gestuit door Kiescheck, de doelman van Roda. De tweede keer gestuit na een omhaal door de paal nota bene. En de derde keer Berghuis die een bal hoog overschoot. Nadat ook uh, Wildschut het al een keer had geprobeerd. VVV uh, goed voetballend. De backs van Roda hebben het maar al te druk met Wildschut en Berghuis. Totaal geen grip op die vleugelspelers van VVV. Maar ook Roda heeft zich intussen al ander sinds laten gelden. Een hele goede paas van Jonker op Donald. Alleen de inzet van Donald was bepaald niet zo goed en werd uiteindelijk door de voeten van Gentenaar uit het doel van VVV gehouden. Het is een vermakelijke wedstrijd waarin VVV tot nu toe de grootste kans heeft gehad maar geen van twee ploegen nog erin geslaagd is om te scoren. 0-0 zo is het. Ja. <laughs> brilstand. Ja, brilstand, ook ja. mooi. Zeg, euh, dan hebben we nog wielrennen, want het was een wederom Nederlands succes in Parijs-Nice. De Rabobank was er ook zwaar aan toe, hoor. Eindelijk weer een etappezege voor die ploeg. De Spanjaard Luis Leon Sánchez was sterker dan medevluchter Jens Voigt en Sánchez die bedankte zijn ploeg. Ik felicitar ook los compañeros de equipo que han hecho un gran labor de, de trabajo no solo hoy ook toda la semana y bueno. Ja, moet ik het vertalen? Nee, het was volledig nee, duidelijk. duidelijk. Ja, hij was heel blij, de, dat hoorde, de, hoorde de, hij ook. Zeker, en de Rabobankploeg heeft er ook hard voor gewerkt. Keihard. De eerste zege in een maand was het zo ongeveer. Liewe Westra van Van die gisteren nog de wit won, die hield vandaag stand... want hij houdt, uh, houdt zijn tweede plaats in het klassement vlak achter Bradley Wiggins. Nogal een kans op de eindoverwinning zondag dus voor hem. Schaatsen, dat gebeurt ook nog steeds. Spectakel zelfs op de 1500 meter bij de finale van de wereldbekerwedstrijden in Berlijn. In een rechtstreeks duel versloeg Harvard Bucko, Shawnee Davis. En pakte hem daarmee ook de titel af op de 1500 meter. Bij de vrouwen was de uitslag minder verrassend. Martina Sablikova won de 3000 meter. En ze won dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden op de 3000 meter. Irene Wust, die deed niet mee. Die had zich ziek gemeld. Kamt al dagen met koorts. Maar ja, het werd steeds erger, zegt coach Kemkus. Nu kwam er overgeven en diarree bij. Dus de energie loopt er zo weer uit. Het eten blijft niet. ja En dan gaat het heel erg snel. Ja kun je kunt niet meer schaatsen. <laughs> dat zit je te lachen, dat is erg. Nee, ik, ja, maar, ik vind, de energie loopt er zo weer uit. Dat ja. vind ik wel een briljante ja. mooie. Maar ja, ja. nou goed, Linda de Vries die mocht als reserve wust vervangen. En dat, die deed dat heel goed. Werd zelfs vierde. Als je reserve bent, moet je er ook volwaardig staan. Als reserve, dan moet je klaarstaan, hoe dan ook. En dat is gelukt, ja. Ja, ja. En ze, ja zeker. En ze is niet voor niks zo blij. Want uh, de Vries mag dankzij deze prestatie met wust mee naar de WK afstanden. Net trouwens als uh, Diana Valkenburg. Dat heb ik het allemaal gehad, heren. En verder om tien uur nog veel meer... Over dit. Oh, Oké. Okay. Okay. Ja. Hey, wacht even. Ja, je, vanmiddag, je vanmiddag, moet er Dit het is, het is even. de laatste keer dat jij langs lijn gaat presenteren ja. vanavond. En ik ga het een beetje richten he? op royalty-verslag even. Dat we is wel de leuk. Decal, specia hoor. Speciaal voor jou, Menno, hebben we vanmiddag even kunnen spreken met een goede bekende van je. Uh, Prins <laughs> Willem-Alexander. En die heeft genoten van Menno als presentator van langs lijn. Nou, uh, zeer in spanning gezeten moet ik zeggen. En ik heb natuurlijk uh, genoten van, uh, van de sfeer. Altijd spannend. Ja, maar goed. Ik heb ook wel eens gehoord dat u menno niet altijd even leuk vond. Hij heeft toch een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Hij heeft een beetje ja. een, een aanwezig stemgeluid. <laughs> ja. op een gegeven moment. Uh, ja, uh, ik denk dat je eraan moet wennen. Nou, ik, ik hoor ook geruchten gaan dat u ook wel eens eh, oordopjes in doet als men op de radio is. Jawel, mooie oranje oordopjes, past er goed bij. Ja. En Menno gaat zich nu vol op een relatieve verslaggeving hè? Dat, wat ja? met je, Een beetje uw persoonlijke stalker, kun je wel zeggen. Heeft u er zin in? Mo. Ja. En wat, wat hoopt u dan nu voor de toekomst van Menno? Dat er nog verbeteringen uh, aan zitten te komen, hopelijk. Ja. En uh, de stijgende lijn volhouden, dan kan het alleen maar goed gaan. Nou, ik hoop het. Wim, bedankt en succes met Menno. Dank u. Ja. Nou, dat is toch heel positief. Ja, toch? Dat Hij, was, Hij vond het He? leuk. En We hadden ja. hem in één keer te pakken. Dat was in één echt keer, heel grappig. Ja, hier ja. ja, ja. hebben we wel eerder geprobeerd, toch? Om hem te pakken te krijgen. Ja, <laughs> ja, dat is, ja, dat moeten we heel even uitleggen, denk ik. Hè. Wij wilden graag. Uh, we maakten een uitzending over de Elfstedentocht. Dus toen hebben wij uh, met de redactie geprobeerd uh, Menno te zo ver te krijgen. Joh, kun jij Willem-Alexander voor ons regelen? Want die heeft ook nog wel een mooi uh, Elfstedentochtverhaal ja. daarover. En toen zei Menno, ja, natuurlijk. Dat regel ik wel even voor je. Toen kregen we een uur voor de uitzending een mailtje. Hier, bel even op dit nummer. En toen belde iemand van de. De redactie. En die kreeg dus Menno aan de lijn. Niet wetende dat het Menno was. Oh. En Menno heeft volgens mij echt een kwartier lang volgehouden dat hij de persoonlijke assistent van Willem-Alexander ja. was. En toen hebben we zelfs nog Willemijn Veenhoven, prestatrice van, van de wc afgetrokken omdat Willem-Alexander aan de lijn Met was. Met boter ja. en suiker Zeker. Kittig ding. Iemand ja. zo Veenhoven. Ja. Zeg, we gaan nog even voetballen. Uh, volgens mij naar Frank Vilaard. Ja, vind ik ook, Menno. Ga gewoon lekker voetballen. En we hebben 39 ja, minuten gevoetbald. Uh, ja, precies. Hè, weet je, je moet nog een hele uitzending maken, notabene. Oh. Ja, ik ben al niet begonnen, Frank. <laughs> ja, dat bedoel ik. Jij ja, ook nog, inderdaad. En, dus er en is ik ook, gescoord. En ik dus ook nog, maar er is gescoord inderdaad in Kerkrade. De VVV heeft een doelpunt gemaakt. Ja, ja, ja. een vrije trap van uh, Holla. hard tegen de lat. Maar vervolgens iedereen bij Roda stond erbij. Keek ernaar. Niemand deed wat. En Yoshida liep zo door. Schoof de bal in het lege doel. En dat betekent dat VVV op voorsprong is gekomen bij Roda. Uh, Jc 1-0 e door een doelpunt van Yoshida. Dat Kijk, is geen typische is. vrijdagavondwedstrijd, meer. dit. <laughs> dit is leuk. Ja, ja. ja dit, is, dit is inderdaad leuk. En ja. nummer 5 komt eraan van VVV. Kijk aan. Kijk aan. Menno. Nou, we zijn er klaar mee. Uh, veel plezier straks met, uh, met je laatst. Dank je wel, Menno Rima. Uh, Ja, Het is tijd uh, voor onze eerste gast. Jurgen, mag ik je de honneurs uh, geven bij deze? Ja, je kent hem misschien als Gert-Jan Schepers... of als Frank Lennart of als John Wijnans... en tegenwoordig misschien als Freddy de Junk. Maar bij BNN Today kennen we hem vooral als het vlijmscherpe panellid... dat hier eens in de maand zijn mening over het nieuws geeft. Hier is hij weer zonder Rasta-kapsel, bril of snor. Gewoon als zichzelf journalist Alberto Stegeman. Zeker. Hey. Alberto hoe is het? Ja, heel goed. Heel ja? goed ja. Heb je een goede week gehad? Ja, een goede maar, uh, maar drukke week. Goede ja. maar drukke week. Ga ik zo meteen met je over, uh, even kort met je over praten. Ik vind Freddy de Junk wel trouwens een hele mooie alias. Ja, ik ook. Ja, ik heb hem niet bedacht. Oké, okay, Jurgen, de tweede gast. The Wall Street Journal noemt haar... ...Europe's most wired politician. Oftewel de politicus die internet het best begrijpt. Is dat zo'n kunst, zul je denken? Nou, ja... Maar deze politieke duizendwoord bemoeit zich met meer dan alleen het wereldwijde web. Ze houdt zich bezig met het buitenland en het cultuurbeleid van de EU. En heeft overal weer een mening over. Ja, zelfs over de billen van Ananda kan ze meepraten. Europarlementariër Marietje Schaken. <laughs> Marietje, welkom. Het het eerst overigens dat ik de daar iets over moet zeggen. Ja, de billen van Ananda. Weet je überhaupt wie Ananda is? Ja. Leuk, ja, ik ja, heb toch. begrepen dat zij aan een modellenprogramma heeft meegedaan. Ja, meegenaam. precies. Gaan we het straks over hebben. Le ontzettend leuk dat je er bent. Je komt net uit Brussel hier naartoe ge ja. ge getraind. getraind. getraind. Zeker, dat ging goed. Uh, had je een goede week in Brussel? Ja, druk, maar uh, goed. Okay. Zeker. En had je nog nieuws van deze week? Want daar gaan we, we zijn de week aan het afsluiten. Wat, wat was voor jou het meest opvallende? Ja, er zat het, <coughs> heel veel aan de hand in Brussel. Maar um, wat ik heel opvallend vond, was het filmpje... wat heel veel discussie uh, los heeft gemaakt. Dat heet Invisible Children. Mm -hmm. uh, dat duurt een half uur. Het staat op internet. Het is dus door miljoenen, tientallen miljoenen mensen gekeken. En uh, het is heel mooi gemaakt. en vraagt aandacht voor kindsoldaten. Ja. En uh, nou ja, sommige mensen zijn nu helemaal fan, sommige zijn nu helemaal boos. Maar ik denk dat het heel interessant is om te kijken welke rol internet speelt... bij uh, bewustzijn creëren van uh, problemen in de wereld. En dat het ook de vraag oproept... Ja, uh, makkelijk om, uh, om te liken op Facebook ja. of om aan te klikken. Maar wat wil je uh, aan de oplossing bijdragen? Nou precies, want het stelt eigenlijk op een hele... iets wat Amerikaans gezwollen manier... maar vrij, een vrij simpel probleem uh, uh, aan de kaak. En dat is dat, er, dat Joseph Kony uh, misdadiger en ontvoerder van kinderen... aangeklaagd is van, uh, vanuit het internationale strafhof. Maar dat is al lang geleden. Hij was de eerste die aangeklaagd is. En er is nog steeds niks gebeurd. Deze, deze Jason Russell... Ergert zich daaraan en heeft zich daarvoor ingezet de afgelopen negen jaar. En heeft nu zoiets, oké, okay, in 2012 moet het gebeuren. Dus ik maak een film ja. om een beroemd te maken. Hm. Wat vind je van dat principe? Want dat, dat, dat, dat, dat ik, tenminste, dat is hetgeen waardoor ik er door gegrepen raak. Door het principe ja, van, uh, een, van... Het principe van, van mensen die uh, de wereld beter willen maken. En daarvoor uh, creativiteit inzetten. Want ja. dat is het eigenlijk, op een mooie manier, op een aantrekkelijke manier... Uh, mensen naar dit probleem te laten kijken. Waardoor dat dus ook zo... Uh, veel mensen zijn. Dat is best, uh, best een goed idee en dat zie je ook steeds meer. Dus daar vind ik helemaal niks mis mee. Nee. Ik denk dat de discussie uh, nog nooit zoveel over kindsoldaten is gegaan. Dus in die zin is de missie, uh, missie geslaagd. Ja. Alleen de andere kant ervan is, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is, wat kunnen we eraan doen? Wat is realistisch? Kijk, iedereen begrijpt dat kindsoldaten uh, iets vreselijks zijn. Dat mensen die ontvoerd worden op 15-jarige leeftijd, meisjes die uh, in prostitutie gedwongen worden, allemaal vreselijke ja. ellende is. Maar wat kun je doen? En is het eerlijk om te doen alsof je iets kunt doen... terwijl dat misschien ook moeilijk is? Want welke verwachtingen hebben ja, ja, daarmee kijk, te je maken? Net, wat je net natuurlijk zei is dat de awareness met een mooi Nederlands woord... dat de bewustwording ervan dat het misschien al een, in ieder geval een stap is. Je zegt net ja, dus. ik nou... denk dat dat prima is. Okay. Maar is het probleem niet dat, dat je, wat je zegt het al, like en dislike... Iemand gaat op zijn computer zitten en zegt, nou, I like dit. Hoewel dat dan een beetje raar is in dit geval. Maar zo van, ik, ik ondersteun ja. het. En ja. denkt van, nou, ik ben hier wel klaar mee. Het gaat toch ook wel om, om nog meer achtergronden. En het moet niet zomaar voorbij zijn als... Ja, die, film, die film duurt een half uur, hè? Er wordt best wel wat achtergrond in gegeven. Nee, je, je moet er wel uitzitten. Uit ja, wilt. maar vind je, vind je niet dat het iets te veel uh, cowboys en Indians... Ja, maar dit is een uh, mooi woord good voor. Good guys, bad guys. Ook weer in het Engels. We ja. kunnen uh, even goed de helft in het Engels doen. Maar volgens mij uh, zijn we daar in Nederland al aan gewend. Maar uh, het wordt ook wel als slacktivism ja. genoemd. Dat je een beetje slackerig met je broek op half zeven Kliks op de bank... Doet. een beetje uh, je mening overal over geeft. Maar eigenlijk niet echt wat wil doen. En, ja. Ik denk wel dat het een risico is dat mensen oppervlakkig naar dingen kijken... en denken leuk, stom, slecht, goed. Uh, en dat juist deze film en de discussie die daarmee is losgebarsten, uh, ook wat dieper gaat. Ja. En dat dat, op zich, dat dat op zich natuurlijk heel goed is. Ik heb zo'n vermoeden dat we hier vanavond nog een keertje op terug gaan komen... via allerlei andere onderwerpen. Want selectivisme is inderdaad een, dat vind ik een, een mooie term. Ik wil nog even naar Alberto, want je zit, uh, je zit dit uh, te beluisteren. Je hebt er ongetwijfeld ook een mening over. Maar ik ga even eerst vragen naar jouw nieuws van deze week. Ja, um... Wat is eigenlijk nieuws nou ja, waarvan ik eigenlijk niet meer had gedacht... dat ik het uh, dit jaar nieuws zou, uh, zou vinden. Ja. Want um, um, nou ja, alle discussies over de, over de banken en de bonussen... <tiek> las ik op volkskrant.nl dat de hoofd uh, van de beleging, beleggingsafdeling... van de Royal Bank, Bank of Scotland... Ja. Um, komt hij 11,8 miljoen euro heeft gekregen het afgelopen jaar... aan salarissen, bonussen en aandelen. En dat in een jaar dat zij een recordverlies hebben geleden... en euh, nou ja, het probleem dat de, de belastingbetaler dat heeft moeten ophoesten. Dat is veel en veel meer dan het jaar daarvoor. Um, dus... Het lijkt wel alsof ze er helemaal niks van geleerd hebben. Dus dat maakt me echt kwaad, zo'n bericht. Ja, ik zie, ik zie een soort vuur uit je ogen knallen. Um, Bonussen dus, dat het, nog, dat het nog steeds bestaat. In ja, ik bedoel, de hele discussie over die banken... Uh, dan denk je, nou ja, dan kan het toch niet zo zijn... dat, dat er 2011 dat dat dan weer gebeurt. Ja. Even en we, het, maar, het gebeurt, gebeurt. iedere jaar weer. Ja. Zometeen uh, het eerste onderwerp vanavond uitgebreid... praten met Marietje, Alberto en met Jurgen over de situatie in Syrië. Maar eerst een plaat, Jurgen. BNN Today. Zet een punt. Achter de Week. Ja, ik had die eerst al even weggegeven, hè? Paul Weller. Uh, ja, ik weet, ik weet, jij vindt hem ook goed, hè? Ik ben een groot fan. Ja, vorig jaar zag ik hem in Tivoli, in mijn eigen stadje Utrecht. Gewoon uh, voor ja, een paar honderd man. Uh, die, uh, die stonden daar te genieten. Maar hij staat binnenkort in de Heineken Music Hall. Uh, in juni ergens heeft hij die bij al mijn biertent afgehuurd. En hij heeft een nieuw album. Zijn elfde soloalbum, Sonic Kicks. Dat komt eraan. Uh, nou ja, Paul Weller wordt door heel veel bandjes altijd genoemd... als, uh, als toch wel een van de inspira inspirators. Uh, als, uh, als lid van de jam natuurlijk later de Style Council. Dit is dus alvast een liedje van dat nieuwe album. That Dangerous Age heet het. Hier is Paul Weller. High She's out yeah. of the way to recite on the shoot. Dus van een album dat er binnenkort aankomt van deze man Paul Weller. The Sonic Kicks, zo heet het album. Dit liedje heet The Dangerous Age. Mooi, dankjewel Jurgen voor deze eerste plaats. Het is tijd voor Luc Ickink. Ja, we beginnen met Syrië, waar het geweld deze week gewoon doorging. We maken ons natuurlijk ernstig zorgen over het aanhoudende geweld in Syrië. Ik denk zoals iedereen dat doet uh, die de beelden ziet. Uh, we veroordelen het doden van onschuldige burgers... wat daar op grote schaal gebeurt... Ja, anders premier Rutte vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. En daar zei Rutte ook dat er hulp moet komen voor de inwoners van Syrië. Uh, volledige humanitaire toegang moet uh, gegarandeerd zijn. Uh, en Nederland zal alles doen, ook met onze, in onze contacten met de Russen, uh, die goed zijn. Maar op dit punt nog niet tot een doorbraak hebben kunnen helpen, bijdragen... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, ook zoveel mogelijk overeenstemming komt... in de Veiligheidsraad over een resolutie over Syrië. Militair ingrijpen is niet aan de orde, zei minister Roosendaal vandaag... tijdens een EU-bijeenkomst. En ook Kofi Annan, VN-gezant voor Syrië, is daartegen. Ik hoop dat niemand heel serieus denkt... over het gebruik van de in deze situatie. Ik geloof any geen verder ...will make the situation worse. We have to be careful that we don't introduce a medicine that's worse than the disease. Eerder deze week kreeg het Rode Kruis toegang tot een zwaar getroffen wijk in Homs. Well, The Syrian Red Crescent finally got in the neighborhood of Amam. Uh, today. Uh, the team stayed only for uh, around 45 minutes. Uh, volunteers told us later after they had left that most inhabitants had left the neighborhood. Ja, de meeste mensen zijn al vertrokken uit die wijk, die ook grotendeels kapotgeschoten is. Erik. Ja, daar gaan, we t, daar gaan we over doorpraten over Syrië. Um, een jaar geleden begon daar dus de opstand tegen president Assad. Hij zit er nog steeds. Ondertussen horen we steeds vaker uh, verhalen over gruwelijke martelingen, over snipers, over kinderen die mishandeld worden. Uh, er kwam een video naar buiten deze week over martelpraktijken in een Syrisch ziekenhuis. Patiënten werden daar met stokken geslagen, kregen stroomstoten toegediend. De meest afgrijzelijke dingen. Video's waar je ook bijna niet naar kan kijken. Uh, zo naar. Um, ja, de, de, de, de, de tijdlijn van, van de gruwelijkheid. En dat duurt ook zo lang. Marietje, ik, wat, wat heb jij eerst in het Europees Parlement? Ik neem aan dat ook daar de, de, de situatie in Syrië best wel aan de orde van de dag is. Gesprekken ja, daarover. Heel erg. Um, ja. Heb jij die beelden gezien en wat doet dat met jou? Want ja, je bent politica. Ik, ik zie je bent politica. Veel... Dus je zult ja. het ergens moeten verwerken in je. Ja, maar uh, het, uh, het blijft even aangrijpend, ja. toch? En uh, uh, ik. Ik ben ook blij, kijk, ik wil ook niet uh, daar cynisch over worden... of daarvoor uh, afstompen. Uh, het blijft om mensen gaan die helemaal niet verschillen van ons. Uh, in een andere omgeving op zijn gegroeid. Maar um, ja, dat kinderen worden doodgemarteld... dat er met tanks op huizen wordt geschoten... dat uh, vaders die uh, voor een hongerig gezin brood willen halen... Uh, moeten vrezen voor hun leven... en ook uh, dood worden geschoten door scherpschutters... dat is echt uh, van het grofste uh, soort geweld... En um, het is heel moeilijk, dat, dat blijkt ook uit zo'n reactie van Kofi Annan... en van de manier waarop hier internationaal over wordt nagedacht. Uh, waarom het zo moeilijk is, is omdat uh, de belangen in die regio... in het Midden-Oosten heel groot zijn. En omdat er een risico dreigt dat grote andere landen... Iran, Saudi-Arabië, eigenlijk ja. over de rug van Syrië, via Syrië... Uh, een, een oorlog uh, met elkaar gaan, uh, gaan uitvoeren. En dat er dan nog veel meer mensen dood zouden gaan. Want het doel blijft natuurlijk ja. om daarvoor te stoppen. Dat het geweld da daarvoor, daarmee op te houden. Dat dus dat de mensen niet meer worden doodgemaakt. Informatievoorziening uit het land is ook mondjesmaat. Ja. Uh, Danny Abdul, uh, beter bekend ook als The Voice of Homs. <laughs> Ik krijg meteen een bijnaam. Een legendarische ja. bijnaam. Maar die stuurde filmpjes de wereld in. Uh, da daarin kon je zien wat er gebeurde in Homs. Uh, je hebt hem gesproken volgens mij. Hè? Ja, we hebben hem in de liberale uh, politieke fractie waar D66 in zit, uitgenodigd. Ja. En uh, ja, hij wilde eigenlijk meteen weer terug. Uh, op het moment dat hij in Straatsburg was bij ons... dacht ik, uh, nou, die maakte van de gelegenheid gebruik... om terug naar Engeland te gaan, ja. waar hij een paar jaar heeft gewoond. Maar hij was vastbesloten om terug, terug te, naar gaan. te gaan. Ja. Ik spreek met veel mensen van de oppositie... op verschillende plekken in de wereld. Um, en... Um, Eigenlijk zijn ze allemaal heel erg vastbesloten en de angst voorbij. Dus waar ja. wij misschien tranen in ons ogen krijgen van het zien van die vreselijke filmpjes, zijn zij eigenlijk ongelooflijk versterkt en daaroverheen. Dan wil ik even naar Alberto, want jij bent journalist. Jij uh, stort je af en toe ook in het gevaar. Weliswaar op een, andere, op een ander niveau misschien. Ja. Uh, maar kun jij je dat voorstellen van zo'n jongen dat hij terug wil en dat hij denkt: ja, het maakt me nou ook geen bal meer uit. Ik moet daar zijn. Nu. Ja, heel erg. Ik bedoel, dat zit in je bloed op het moment dat je daar. Uh, dat je vanuit uh, het diepste binnen van je vindt... dat je die verhalen moet vertellen, dan ga je daar naartoe. Ik vind wel... Um, uh, wil ik ook maar meteen even genoemd mm. hebben hier als het kan. Want um, de, de NOS bijvoorbeeld, daar is een discussie over geweest... de afgelopen dagen van wat doe je met uh, de journalist... de Nederlandse journalist Melissen die daar uh, ja. zit... en die daar verhalen wil gaan vertellen. Nou, De NOS heeft gezegd, wij vinden dat het op dit moment... Niet uh, voor journalisten veilig is om daar te werken. Dus wij nemen geen verhalen van je af. Dat, is een, dat vind daar ben je. Ja, dan ben, over, ik, dan ben ik wel. Ja. wel uh, ik begrijp daar helemaal niets van. Ja. Omdat zij namelijk. Ik vind het vrij hypocriet omdat de NOS wel verhalen afneemt van, van, van buitenlandse persbureaus. Ja. Daar zitten ook journalisten die datzelfde doen. En. Juist in landen als deze heb je ervaren journalisten, en Melis is een ervaren journalist nodig, die op een onafhankelijke manier verhalen naar buiten brengen van wat zich daar nou echt afspeelt. Ik denk dat daar ontzettend veel behoefte aan is, en dat je euh, nou ja, als journalistiek medium er alles aan moet doen om die die echte verhalen naar buiten te brengen. Want uh, er zijn te veel journalisten die embedded werken. Ja, precies. Nou, en het verlengde daarvan... want uh, uh, jij zegt, er komt, er komt mondjesmaat komt er informatie uit het land vrij. Er komen hele nare, uh, uh, akelige filmpjes vrij. Dus je, je kunt zien dat er snipers zijn die kinderen neerschieten gaan ze maar door. Uh, maar Arnold Karskens waarschuwt voor het feit dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. En dat is dat, is dat niet iedereen uh, dat het slechts 50% van de bevolking is die Assad weg wil en de andere helft niet. Laten we even luisteren naar Karskens. Met die, met die burgerjournalisten die nu het nieuws brengen vanuit uh, Syrië. Nou ja, die, die hebben allemaal een politiek doel natuurlijk. Toch uh, ja, uh, het buitenland oproepen om in te grijpen, in ieder geval iets te doen. En, en dat is ook een beetje mijn kritiek überhaupt over het verslagen van de Arabische lente, dat journalisten zich toch een beetje voor het karretje laten spannen. En, en eigenlijk vergeten juist ook die andere kant te laten zien. Vind je daarvan? Nou ja, hij heeft volledig gelijk, want uh, nu uh, gaan we vanuit uh, de Burelen in Nederland beoordelen wat wel en niet nieuws is, terwijl je journalist daar, uh, daar zit en jouw verhalen kan aanreiken van, van hoe je het een en ander in moet schatten. Marietje? Nou, maar ik denk dat ik vind het een beetje een, uh, een bijzondere opmerking. Want journalisten maken altijd keuzes. En daarom zijn, is het ook belangrijk dat er verschillende stemmen zijn. Dat er vrijheid is om, om het op je eigen manier uh, te belichten. Maar volgens mij heeft uh, Assad en de Syrische regering in dit geval. een enorm podium en een enorme stem. Namelijk door hun daden. Uh, hij kiest ervoor om niet te spreken uh, met mensen. Ja. Af en toe komt hij even naar buiten. zwaait hij. Zie je beelden van mensen die wel fan van hem zijn. Het is. Juist zo duidelijk dat er wel mensen zijn die hem nog steunen, omdat hij uh, weergaloze tactieken gebruikt om mensen uh, te onderdrukken aan de ene kant en aan zich te bidden aan de andere kant. Dus zijn daden spreken voor hem. Hij is op, uh, uh, op uh, Amerikaanse televisie geïnterviewd door Dana uh, Walters, de hele bekende ja. uh, interviewster, dus uh, ik, ik vind dat die stem wel degelijk gehoord wordt en... Ik denk dat het ook een verantwoordelijkheid is om te kijken wat je journalisten kunt vragen. En of je ze soms niet tegen zichzelf moet beschermen. Want maar, maar er zijn jij, ook westerse met... journalisten uh, zijn wel gericht ja. aangevallen en zijn doodgegaan daar. Dus wat hebben we daaraan? Zeg jij met Guy Verhofstadt, want dat is jouw voorman in het Europees Parlement. Hè, die roept al een jaar van: we moeten ingrijpen, we moeten daar naartoe. En uh, als Westen, zeg maar, ben, ben je dat met hem eens? Wij roepen niet al een jaar uh, dat... Er... Hij, hij roept het al een jaar. Nou, Wij zijn vanaf het begin, en ik werk daarin nou met hem samen... Uh, heel erg uh, bewust van de hardheid van Assad uh, en de risico's die daar uh, spelen. Dus eigenlijk heeft het Westen en Europa laat gereageerd... op voortekenen die al heel slechte voorboden waren. Uh, ik denk dat het Westen en Europa meer kan en moet doen en dat er ook nog een heleboel dingen niet geprobeerd zijn. Maar in zijn. welke zin kan het moeten doen? Moeten we het op diplomatiek vlak blijven, ja, blijven proberen? Of doen. moeten we met, met koffie in hand, Of moeten we Senator McCain volgen die zegt... bom de shit out of hem en, en, en, en doe het, doe het niet vredelievend? Nee, de humanitaire situatie is het belangrijkste. En dus daar moet uh, meer aandacht uh, en energie in gestopt worden. Meer capaciteit ook voor worden vrijgemaakt. Mm -hmm. En de EU kan daar een bijdrage aan leveren. Maar ik wil ook denken aan onconventionele maatregelen... dus ongebruikelijke dingen... Uh, Europa is de grootste afzetmarkt voor Syrische producten. Dus de belangrijkste handelspartner. Een blokkade op handelsgebied bijvoorbeeld. Nou, ik zou bijvoorbeeld uh, nou, willen zien beetje, dat er moet, gesprekken zijn. We zijn bijna zijn. aan het einde van het uur. Zullen we, we tillen het even over het uur heen. Want ik wil wel weten wat je daarvoor ja, als oplossing okay, dus... voor ziet. Zometeen praten we dus even verder over Syrië. Uh, met uh, Europarlementariër Marietje Schaken en Alberto Stegeman. is hier ook de gast. Jurgen van den Berg voor de muziek. Tot zometeen na uh, de klok van 9 uur. Het nieuws met Jeroen Schadkema. Vrijdag een mooie.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 Over de Indonesische vrijheidsstrijd. Indonesia. En het levensverhaal van de boksende herekapper Cor Everstein. Cor was een uitzondering. Zoals hij trainde en zoals hij leefde. OVT, Radio 1, zondagochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten.